Zes uur, Marian Koekoek met het nos -journaal. In de zaak rond de omstreden neuroloog Janse Steur komt nu ook de bestuurstop van het Medisch Centrum Twente onder vuur te liggen. Tegen voorzitter Herre Kingma en twee andere oud-bestuurders van het ziekenhuis is een tuchtklacht ingediend. Acht patiënten zeggen dat Kingma op de hoogte was van de wanprestaties van Janse Steur, maar niets deed richting de patiënten. De neuroloog vertrok in 2003 uit Twente. King Ma kwam er in 2006, maar begon pas een onderzoek in 2009. Een kinderrechtenorganisatie slaat alarm over de toestroom van Syrische vluchtelingen naar Jordanië. Volgens Save the Children zijn in één dag 10.000 kinderen en hun families de syrisch jordaanse grens overgestoken. Gisternacht kwamen vier tot vijf bussen per uur aan in het kamp Zaatari. Ook andere internationale organisaties melden dat de stroomvluchtelingen uit Syrië aanzwelt. Nieuwe smartphones en mp3-spelers moeten vanaf vandaag een soort volumebegrenzer hebben. Volgens de Nationale Hoorstichting krijgen alle muziekspelers een standaard maximuminstelling van 85 decibel. Dat is zoveel geluid als van een druk stadsverkeer. Als de luisteraar het volume toch harder zet, komt er een waarschuwing op het scherpje. De Europese Commissie legt geen absolute beperking op... gehoorschade hangt niet alleen af van volume... maar ook van de vraag hoe lang iemand luistert. Bijna 200 kunstwerken die voor de oorlog vermoedelijk van Joden waren... gaan waarschijnlijk niet terug naar de nabestaanden. Volgens een adviescommissie kan niet worden bewezen... dat 188 schilderijen van de broers Katz waren... of dat ze onder dwang zijn verkocht. Er is maar één schilderij dat wel terug moet naar de nabestaanden Katz. De failliete pier van Scheveningen wordt bij opbod verkocht. De curator zei in Nieuwsuur dat er tientallen geïnteresseerden zijn voor de veiling, ook uit het buitenland. De pier was van de familie van der Valk, maar die zette hem vorig jaar te koop. Inmiddels is een deel van de pier gesloten, wegens instortingsgevaar. Het weer vandaag droog en af en toe zon. De middagtemperatuur ligt tussen de min 1 in het zuidwesten en min 4 in het noordoosten. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Het is vrijdag 25 januari. Goedemorgen. De zaak Janssen-Steur lijkt nu ook gevolgen te krijgen... voor de leiding van het ziekenhuis dus, waar de neuroloog werkte. Net zoals schade-expert Dros begint een zaak tegen het bestuur. Ik spreek hem straks. Slachtoffers en nabestaanden van slachtoffers van de schietpartij in Alfa aan de Rijn beginnen ook een rechtszaak tegen de staat. Ze zijn niet tevreden over het optreden van minister Opstelte. Hij zou weinig, te weinig openheid van zaken geven. Straks praat ik met de advocaat van de eisers. Ook vandaag weer een grote toertocht op natuurijs. Er Worden weer heel veel mensen verwacht. En Mark Hamer is in Blokzeil, onze verslaggever, om de zaak daar in de gaten te houden. De VN gaat het gebruik van drones in de gaten houden... en gaat onderzoeken wat de gevolgen zijn van de aanvallen... met die onbemande vliegtuigjes. Ik praat erover met professor ethiek en technologie Mark Koekelberg. En die drones, dat zijn min of meer vliegende robots. En daarvoor moeten we vanochtend bij Marno Remmers zijn. Ja, die bijna te laat was geweest, want de wekker verkeerd gezet, Marcel. De nachtmerrie van de ochtendverslaggever. Echt waar, <laughs> het gebeurt me nooit. Het was me overkomen. Je bent ook Kijk, geen robot. Dat krijg je. Nee, en wij vertrouwen met z'n allen op apparaten. Maar als je die verkeerd instelt, gaat het mis. Maar als apparaten zichzelf gaan bedienen, hoe wordt het dan? Daar weten ze alles van op het nieuw te openen Robotic Instituut op de TU Delft. En de aftrap wordt verzorgd door David Bowie. Nou. Zeven minuten over zes, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Ga u bijpraten over het nieuws. De zaak rond de omstreden neuroloog Jan Steur krijgt nog een staartje. Ook de top van het ziekenhuis in Enschede, waar de arts werkte, medisch spectrum Twente, moet zich verantwoorden. Namens acht oud-patiënten start letselschade-expert in Medrost een tuchtzaak tegen onder meer bestuursvoorzitter Kingma. Het verwijt van mijn cliënten is dat Kingma op bepaalde momenten kennis droeg van de kwestie Jan Steur. Er is ook een, een cliënt van mij die zei uh, ik heb in 2009, augustus 2009, nog bij Kingmeyer op aangedrongen om een onderzoek uh, te doen. Toen vertelde hij aan mij dat hij ongeveer van 12 tot 15 zaken wist en er is niks gebeurd. Janssen Steur zal zichzelf ook moeten verantwoorden voor het Tuchtcollege en ook wordt hij juridisch vervolgd. De neuroloog wordt ervan verdacht dat hij grote fouten heeft gemaakt. Zo stelde hij verkeerde diagnoses en voerde hij verkeerde behandelingen uit. De failliete pier in Scheveningen gaat naar de veiling. De curator hoopt zo een nieuwe eigenaar te vinden. Veel hoeft de pier niet te kosten, zei hij in Nieuwsuur. Tonnen, geen miljoenen. Uh, want het gaat er uiteindelijk om dat ik voor de crediteuren geld terughaal... en zoveel schulden zijn er helemaal niet. Curator en de gemeente hebben er alle vertrouwen in dat die verkocht gaat worden. Slopen is ook geen optie, zegt wethouder Noorder. Nou, dat kan ik me niet voorstellen. Uh, ook niet omdat het zeg maar, vanuit sentiment. Ik bedoel, iedereen uh, heeft toch een uh, gevoel bij die pier. Uh, uh, maar ik kan me het niet voorstellen, ook vanwege het feit dat het uh, als je er goed mee omgaat, het economisch-financieel heel interessant moet kunnen zijn. Veiling van de pier is waarschijnlijk in maart. Een groot aantal door de nazi's geroofde kunstwerken... gaat waarschijnlijk niet terug naar de nabestaanden van de eigenaren. De aanvraag van de familie Katz voor de teruggave van 188 schilderijen... is afgewezen door een adviescommissie van het ministerie van Cultuur. Voorzitter Davids legt uit aan welke criteria... kunstwerken moeten voldoen om teruggegeven te worden. De eerste is dat in met voldoende mate van waarschijnlijkheid vaststaat... dat er sprake was van eigendom bij de claimende familie en in de tweede plaats moet er sprake zijn van uh, een gedwongen bezitsverlies. En dat was er volgens de commissie niet. Familie Katz is erg teleurgesteld. Een advocaat zegt dat de schilderijen wel onder druk zijn verkocht. I think as events unfolded in the rest of Europe and were known in Holland, uh, it became clear that Nathan and Benjamin Katz had to do business with the Nazis. They did not have the ability to refuse. Om in leven te blijven hadden ze wel zaken moeten doen met de nazi's, al dus de advocaat. Eén schilderij voldoet trouwens wel aan de voorwaarden. Dat is Man met hoge baret van Ferdinand Bol. Het werk hangt al jarenlang in Museum Gouda, maar gaat nu dus terug naar de oorspronkelijke eigenaar. Verenigde Naties gaan de effecten van aanvallen met drones onderzoeken. Het aantal aanvallen met de onbemande vliegtuigjes is de laatste jaren flink toegenomen. Maar wanneer er iets misgaat, is er volgens de VN niets geregeld. De drones worden vaak ingezet in schimmige situaties, zegt deze oud-hoogleraar internationaal recht. Zo is er geen oorlog tussen Pakistan en de Verenigde Staten, maar toch voeren Amerikaanse drones daar acties uit voor militaire doeleinden. Als je dan die eh, op afstand bediende executies gaat uitrichten... Eh, door het ander land, dan moet je je wel gaan afvragen... in hoeverre is dit nog in overeenstemming met het eh, internationaal eh, recht... dat je zonder vorm van proces mensen kunt executeren. Ja, dan is de vraag of het vandaag wel goed gaat. Gisteren kwamen er namelijk veel te veel mensen af... op de eerste schatstoertocht in Giethoorn. En daardoor werd hij direct afgelast. Vandaag staan er drie nieuwe tochten op het programma, in dezelfde gemeente trouwens. Burgemeester van der Tas van Steenwijkerland denkt dat het nu wel goed zal gaan. Wij hopen natuurlijk doordat uh, wij uh, met verkeersbegeleiding uh, en het wat meer spreiden in het gebied... dat we de bezoekersstroom op een goede manier... Uh Aankunnen. Maar we houden de zaak in de gaten. Schaatstochten die op het programma zijn... zijn de, de Blokseiler Merentocht, Vollenhoofdse Toertocht en de tocht. En verder wordt dan ook nog de ronde tocht De IJzeren Man geschaatst in Vught. Eerste blik in de kranten. Daar ook uh, veel foto's van schaatsers die niet aan het schaatsen zijn. Ze zijn inderdaad gisteren naar Giethoor gekomen... maar uh, konden de tocht niet afmaken en daarom zitten ze op de aanhanger van een trekker, met z'n allen. Schaatsen nog onder. Foto voor op trouw, voor het algemeen dagblad En de Telegraaf heeft een iets andere foto. Maar ook die schaatsers op die trekker dus. Opening van trouw is het... Bericht dat ouders eh, liever een eerlijk, zelfstandig, kritisch... en zelfbewust kind hebben dan een gehoorzaam kind. Blijkt uit het Trouw opvoedonderzoek. Dat is reprise van een vrijwel identieke enquête uit 1983. Dat heeft Trouw dus nog eens gedaan en daaruit is dit naar voren gekomen. AD opent met het nieuws dat kamerleden eh, regels over bijbanen negeren. Blijkt uit het onderzoek van het AD zelf. Zo'n 30 kamerleden... Klopten de gegevens niet van? In het nevenfunctieregister. Die klopten niet of ze waren onvolledig en verouderd. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten.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 I Dave Barnes hoort hij met Little Lies, kwart over zes is het. Het is 10 graden onder nul, er zijn schaatstochten op natuurijs... en dat is waar ze, ook in Os, van houden. Want in de fabriek van Unox, waar soep en rookworsten worden gemaakt... draaien ze al weken over uren. Verslaggever Jeroen Schutteijzer wilde dat wel eens zien... die productie van de oer-Hollandse rookworst. De ringen zijn af, een haarnetje, witte jas, handen gewassen. We mogen. We mogen, inderdaad. op.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 Mijn vader is er wel trots op dat ik hier werk. In essentie doe do, do je niet veel anders als een slager. Alleen wat wij doen is op een, op een grotere schaal efficiënt veel rookkorst maken. Op televisie zien we wel eens van die testen hè, van rookworsten. En daar kwamen twee uh, worsten van nu uh, in de middenmoot terecht. Uh, met de HEMA worst op één. Uh, de eerste plek uh, was een ambachtelijke rookworst en die dus echt boven beuken- en eikenhout gerookt is. Dat is een iets ander product dan onze verpakte rookworst. Dus het is eigenlijk een beetje ambels met peer vergelijken. Dus met die derde plek wel tevreden. Want dat roken, hè? hoe doet u dat? Het roken, dat doen wij met rookvloeistof. De basis daarvan is ook gewoon rook die je maakt... door beuken- en eiken-snippershout te laten smeulen...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 tussen de rokworsten. Fabrikant uit Os laat nog weten dat in een forse periode, zoals van de afgelopen weken... de verkoop van ettensoep en worst meer dan verdubbeld. Minor rumors. Wat is dat nou? Wat ja, dat, ik daar nou net? Ja, dat is R2-D2. Heb ik meegenomen. Ik heb een Lara even o. ingewisseld. Die is een dagje vrij. Ik dacht, deze kunstmatige intelligentie heb ik minder ruzie mee. En hij reageert op mijn stemgeluid. Oh, Hey r 2 Hey, R2. Nou, dat doet Lara normaal ook wel, ja. ja. Zo. Nou, jij. <lacht> ja, dit is... Hij ja, heeft toch geen CEO natuurlijk, hè, die, uh, die, dat ding naast je. Dus het nee. is een stuk goedkoper dan die Rensen natuurlijk ja, voor de publieke omroep. Ja, zal, zal ik vertellen, het is geen echte robot. Het is een stukje speelgoed <lacht> natuurlijk. Een beetje de hoogte van zo'n pedaalemmertje op de badkamer. En u kent er wel uit Star Wars, hè. Ja, Star Wars. Ja, dat is voor de verzamelaar. Hè? Voor de echte. Ja. ja, zo kennen wij natuurlijk met z'n allen de meeste robots. Maar, eh, eh, en werkelijke robots zijn er natuurlijk ook al. Hè. Je hoeft maar naar Borren naar de autofabriek te rijden. Gelukkig hebben ze daar nog werk, die robots. Die zetten al auto's in elkaar. Maar het wordt wel steeds geavanceerder natuurlijk. Met z'n allen vertrouwen wij enorm op apparaten. En als die dan niet werken, dan gaat het ook mis. Zo zijn Joep en ik namelijk nu... Compleet verdwaald op het TU-terrein Delft. Wij staan ergens tussen industrieel ontwerpen en de grote aula. Wij zouden de leegwaterstraat moeten hebben... maar allebei onze tomtoms zetten ons neer in een fontein. Er is hier wat veranderd. Kortom, ja, een mens vertrouwt op apparaten. En wat nou als die apparaten zichzelf kunnen bedienen? Nou, daar weten ze hier in, op de TU Delft alles van. Want er is een speciale afdeling... die zich helemaal met die robots en de toekomst gaat bezighouden. En wij kennen ze natuurlijk vooral uit een, inderdaad... Marcel zei het al, uit een fantasiewereld. Ik heb eens een paar van die, compu, van die computergestuurde broeders op een rijtje gezet. Hallo. I don't believe we have been introduced. R2-D2, a pleasure to meet you. I am C-3PO Human-Cyborg Relations. I beg your pardon, but what do you mean, naked? <laughs> My parts are showing. My goodness. Oh. <laughs> Name? Wally. Wally. Wally. Ja. Ik hoop niet dat dit uh, Marcel is. Nee, hij bent, maar werd hier wel helemaal opgewonden, Maino. Ik zal het nog proberen. Hé, hey, Hartuwe. Ja, ja, ja daar is hij weer. Goed, zo. Hij is nou wakker. Ja, wij gaan op zoek naar uh, Martijn Wisse hier in, uh, in Delft. Hij is hoofd van het uh, robotlab wat vandaag geopend wordt. Uh, maar wij zijn er al een stukje eerder. En we gaan eens even kijken. Maar dan moeten wij eerst wel uit onze, uit, ja, uit, uit onze verdwaling komen. En op zoek uit naar het juiste gebouw op menselijke kracht. Goed, sterkte erbij. Mino, we gaan je volgen op je zoektocht naar de robots. En Artu, ja, dankjewel. Artu leidt een geheel eigen leven. Je kunt hem besturen via spraak. Hey Artu, speak up. Nou, u kunt hem zien via de webcam. Radio1.nl We gaan door naar Indonesië, naar Jakarta. Want Jakarta staat weer eens onder water. Tienduizenden Jakartanen zijn uit hun huizen gespoeld... en zijn nu aangewezen op hulp. Dat is een normaal beeld, maar deze keer zijn de overstromingen extra dramatisch. Zelfs het zakencentrum en het presidentieel paleis stonden blank. En dat was niet nodig geweest als Jakarta maar naar de Nederlanders had geluisterd. Ik stap mijn huis uit. Het is regenseizoen, maar mijn voeten blijven droog. In andere delen van Jakarta is dat wel anders. Die staan elk regenseizoen blank. En ook nu weer. En eigenlijk is dat een beetje de schuld van mijn huis. Waar ik nu sta was vroeger namelijk een meertje. Maar dat is er nu dus niet meer, want nu staat mijn huis er. Het regenwater moet dus ergens anders heen. Naar de wijk ploeit bijvoorbeeld. Die staat alweer blank. En de mensen daar zijn opnieuw verdreven uit hun huizen. Bij een winkelcentrum aan de rand van het overstromingsgebied wordt hulp uitgedeeld. Het is een compleet gekke huis. Iedereen duwt en iedereen wil aan de beurt komen. De mensen staan platgedrukt tegen elkaar. Militairen proberen alles een beetje in banen te leiden. De mensen staan al vanaf van ochtend in de rij. Wat ze krijgen ada uh, uh, biscuit, indomie, pampers. Melk voor de baby, koekjes, pampers, een beetje drinken. De mensen ondergaan het gelaten. Ze zijn gewoon dankbaar voor wat ze krijgen. Alhamdulillah. Terima kasih. En niemand hier denkt na over waarom die wijk nu weer onder water staat. De Nederlanders wisten het al in de jaren 30. Die maakte plannen voor het water. Afwateringskanalen en een systeem van 300 meertjes en dammen... moesten het jaarlijkse regenwater opvangen. Tachtig jaar later zijn de twee kanalen net klaar. En er zijn nog maar 30 meertjes en dammen. Nog niet 10 van wat nodig zou zijn. En wat er is, staat op instorten. Dat bleek vorige week weer, toen een oude dijk het begaf. Ik sta op een stapel zandzakken. De rest van mij stroomt de Chilliwung rivier. Een week geleden is 40 meter van de dijk hier helemaal weggespoeld. Het water stroomde de stad in en heeft toen zelfs het paleis en het zakencentrum blank gezet. Ook de treinrails werd hier weggespoeld. Die is nu provisorisch hersteld. Een opzichter van de spoorwegen houdt toezicht op het werk. Hij zegt opgewekt: Het zijn plannen om de boel te verbeteren. Maar zeg ik, die plannen die bestaan al vanaf de tijd dat de Nederlanders hier nog zaten. En er is niks van terechtgekomen. Ja, daarvoor moet je bij de regering zijn. Het is dat het niet Van die regering verwacht eigenlijk niemand meer iets. In de tussentijd vertrouwen de mensen op iets anders. Ah, is niet pikirin, dat het takut. Ga naar de toegang. Wij hoeven niet bang te zijn. We hebben God. Reportage hoorde u van Michel Maas vanuit het overstroomde Jakarta. Er is een terreuractie op handen in Benghazi. Nou ja, eigenlijk weet niemand het precies, maar zeker is wel dat Nederland, Duitsland en Groot-Brittannië hun staatsburgers oproepen om de Oost-Libische stad zo snel mogelijk te verlaten. Duitsland en Groot-Brittannië hebben hun staatsburger opgeroepen. die Libische stad Benghazi sofort te verlassen. Een specifieke en onmiddellijke dreiging zou er zijn voor Westelingen in Benghazi. Mogelijk doelwit scholen en kantoren van buitenlandse organisaties. De oproep komt in een roerige tijd in de buurlanden van Libië. De gijzeling van de werknemers van een gasinstallatie van BP in Algerije. En de Franse interventie in Mali. Toch komen we er niet achter of deze jongste dreiging direct daarmee te maken heeft. Niettemin kunnen de tientallen Britten die zich op dit moment in Benghazi bevinden zich maar beter uit de voeten maken, zegt een woordvoerder van het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken. We now have credible, serious and specific in Benghazi Den Haag zegt dat er vier Nederlanders geregistreerd staan in Benghazi. En Duitsland heeft het over enkele van zijn staatsburgers. Maar ook daar is het blijkbaar ernstig genoeg voor expliciete waarschuwing. Dat Auswärtige Amt in Berlin sprak van een concrete bedrohung voor westelijke Ausländer, nannte aber keine Einzelheiten. In Benghazi waren im vergangenen September bij een angriff op het US-consulat en drie weitere Amerikanen getötet worden. Takashou brengt in herinnering dat in september vorig jaar... de Amerikaanse ambassade in Benghazi werd aangevallen. Ambassadeur Chris Stevens en drie van zijn medewerkers kwamen daarbij om het leven. Maar de Libische regering weet van geen dreiging op dit moment en is verbaasd. Maar ieder land heeft natuurlijk het recht om zijn staatsburgers te waarschuwen... als ze gevaar ruiken, zegt de Libische voorman al realiseert hij zich dat Benghazi een doelwit kan zijn... vanwege zijn symbolische betekenis, namelijk de stad waar de Libische revolutie begon. Benghazi. Er zijn natuurlijk al heel wat incidenten geweest... maar ik benadruk dat Benghazi zijn inwoners, dus ook de buitenlanders... goed beveiligt, al dus de Libische voorman. En over de terreurdreiging in Benghazi eh, spreek ik straks. Dat zal na acht uur worden met Midden-Oosten-correspondent Sander van Hoorn. Het NLS Radio 1 -journaal. Sport. Geert Leinders, voormalige ploegarts van de Rabobank Ploeg, is gisteren drie uur lang verhoord in het gebouw van de Koninklijke Belgische Wielrijdersbond. Bond onderzoekt dopinggebruik in het Belgisch wielrennen. Na afloop van het onderhoud wilde Leinders niet veel kwijt. Meneer Leinders, u heeft net drie uur lang gesproken met de Belgische.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 Geert Leinders wilde niets vertellen aan onze verslaggever. Wie de Boer Leinders werkte van 1996 tot 2009 voor de Rabobank ploeg. En daarna onder meer voor de Sky ploeg. Daar moest hij in oktober vorig jaar vertrekken nadat zijn naam genoemd werd over eh, dopinggebruik bij de Rabobank ploeg. En de WADA, Mondiale Antidopingbureau, heeft met onbegrip gereageerd op uitspraken van Hein Verbrugge. Voormalig UCI-voorzitter zei deze week in Vrij Nederland dat renners met verdachte bloedwaarden gewaarschuwd werden door de UCI. Volgens het WADA werkt die aanpak het doel van effectief antidopingbeleid juist tegen en zetten de federaties die op die manier handelen hun geloofwaardigheid en de integriteit op het spel. Radio 1, het nos -journaal.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 De slachtoffers van de schietpartij in Alfa aan de Rijn zetten hun kortgeding tegen de staat door. Dat hebben hun advocaten aan de NOS laten weten. Minister Opstelte had toegezegd dat ze alle stukken zouden krijgen om een letselschadeprocedure te beginnen. Maar ze zeggen dat ze nog lang niet alle informatie hebben. Nieuwe smartphones en mp3-spelers moeten vanaf vandaag een soort volumebegrenzer hebben. Muziekspelers krijgen een standaard maximuminstelling van 85 decibel. Als de luisteraar het volume toch harder zet, dan komt er een waarschuwing op het scherm.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 Sterren nu uit, kom langs zonder afspraak of bel gratis 0800 0828. Auto taalglas laat je niet barsten. Deze maand wordt koningin Beatrix 75 jaar. Daarom presenteert het AD de zesdelige boekenserie ons koningshuis. Doe waarlijk helpen mij. Morgen deel 1. majesteit en moeder voor maar 6,95 euro exclusief bij het AD. Op tix.nl vergelijk je de laagste ticketprijzen, maar ook beenruimte, stiptheid en kwaliteit van alle airlines. Boek snel vliegtickets waar jij van houdt op tix.nl. Morgen deel 1. Majesteit en Moeder. Voor maar 6,95 bij het AD. 4 minuten over half 7. Goedemorgen. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. U kunt ons volgen via de website nos.nl. De extreme vorm van de islam, waarmee de mensen in het noorden van Mali geconfronteerd zijn, heeft die tot verdeeldheid gezaaid tussen de verschillende islamitische leiders? Dat is de vraag. Correspondent Koert Lindeyer sprak in de Malinese hoofdstad Bamako met twee van hen: Mohamed Makuba en Mahmoud Diko.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 Maar hij is zo regionaal, hij is regionaal, vooral continentaal. Nee, dit is een conflict voor heel de regio. Wat is de uitweg uit deze crisis? Je c'est pour cela, de mon point de vue, cette guerre n'est pas seulement sécuritaire. We moeten onze handen ineensteken in de regio. We moeten gaan werken aan goed leiderschap. Wij, islamitische leiders, moeten een vorm van Islam uitdragen die modern is, die open is.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 Het Finse Nokia leeft nog. De ooit grootste telefoonmaker ter wereld leek de slag om de smartphone gemist te hebben. Het bedrijf raakte in vrije val. Maar nu wordt er, zowaar, na vijf kwartalen van verlies weer winst gemaakt. De Lumia, smartphone die samen met Microsoft is ontwikkeld, blijkt een bescheiden succes. Daar kwam ook verslaggever Nick Wouters achter bij een bezoek aan een telefoonwinkel in Utrecht. Ik wil volgende, volgende maand nog een nieuwe telefoon. Dus, uh... Waar ben je naar op zoek? Ben je op zoek naar een smartphone? Uh, ja, met internet. Met internet. Dan ja. maak je al gebruik van een smartphone? Ja. En wat voor type van stof Ja, 1270. Verkoper Erik Boescher loopt met een klant langs de telefoons in de winkel. Um, heb je zelf al een idee waar je, wat voor toestel je nu uh, zou willen gaan? Doen? De iPhone of de Samsung Galaxy S2 of 3. Is dit nou wat u het meest hoort? Veel mensen komen bij de iPhone uit. Ja, het is ja. toch uh, uh, uh, ook een beetje wat ze... Van andere mensen kennen inmiddels. Je hebt hier allemaal toestelletjes hier tegen, de de muur. Uh, tegen de muur hangen. Dit is de, de Lumia 820. Een van de nieuwste creaties die met het Windows, uh, Windows Phone 8 systeem uh, uh, draaien. Een rechthoekig uh, toestel op zich uh, lijkt een beetje op een iPhone. Dat komt omdat ze ja, tegenwoordig bijna alle allemaal uit een, uh, uit een groot display uh, bestaan... omdat ze van touchscreen uh, gebruik maken. Nou, we zitten even te kijken naar al die toestellen van LG en uh, Sony, Apple, Nokia, Samsung... en eigenlijk lijken ze allemaal best wel veel op elkaar. Uiterlijk zijn er wat overeenkomsten. Welke verschillen benadrukt u dan? Het gaat er allereerst om wat de behoefte van de klant is. En waar hij het toestel voor wil gaan gebruiken. En ook Bellen, mailen en internetten. Bellen, mailen en internetten. Whatsappen ja, dat... nog een beetje. <laughs> dat zijn de meest gebruikte toepassingen inderdaad. En Dan is het de vraag, voor veel mensen is het toch ook wel belangrijk... de afmeting van het apparaat. Size does matter. komen er al mensen binnen die aan u vragen... ik wil graag een Lumia? Steeds meer. Ja, absoluut. De dame die nu aan de balie staat is ook een Nokia Lumia aan het aanschaffen. Oh, ik even naartoe. Is dat goed? Eerst even Uiteraard. onderbreken? Excuseer me, mag ik u wat vragen? Natuurlijk. U koopt een Lumia? Ja, dat klopt. Hoe, hoe komt u bij die keuze? Ik had het in de krant gelezen. Ik vond hem wel leuk. Ik denk, die wil ik hebben. Een iPhone of een Samsung, uh, wat is het? Galaxy? Uh... Nou, iedereen heeft die. Ik denk ik wil deze. Die heeft nog niemand. Nou ja, u heeft een Lumia verkocht, dat is ook wat. Ja, ja dat, uh, dat uh, was uh, voorheen uh, een zeldzaamheid. Nee, nou hoor, ja, dat is een grapje. Het kantoor van Nokia in Nederland zit in de Rijswijk en Paul Mols is daar de marketingmanager. Ik was net in een uh, telefoonwinkel, je gaat het nooit, er werd één toestel verkocht. Ik heb geen idee. Een Lumia. Nou, fantastisch. Het gaat weer een beetje beter, geloof ik. Het gaat goed en er is veel vraag naar Lumia. We staan hier bij jullie in het kantoor en staan nog heel... Je, je zei, we hebben hier nog de klassiekers. Die, de, die kleine, de, degelijke... Ja, de 3310 natuurlijk. De, de telefoon die iedereen, uh, die iedereen gehad heeft en die nog steeds veel geprezen wordt. als uh, SMS'en bellen en Snake spelen, kan ik me herinneren. Ja, en een batterij die een week meegaat en je kan hem eindeloos laten vallen. En, en dat is toch wel iets wat Nokia nog steeds... Uh, wat we nog steeds in onze toestellen hebben. Toen had iedereen zo'n uh, prachtig ding. Uh. Ja. Ik heb nog even gekeken, Apple die verkoopt er afgelopen kwartaal uh, 45 miljoen, dacht ik, iPhones. Dan kijk ik naar de Lumia. Dat zijn er dan 4 miljoen. Ja, vergeet niet dat je bij Nokia bent. En Nokia verkoopt ongeveer nog steeds een miljoen toestellen per dag. Dus wereldwijd zijn we natuurlijk een heel groot merk nog steeds. In smartphones, ja, daar, daar, daar moeten we een aanslag maken. Daar zijn we ook, ook heel helder. Want die miljoen telefoons waar je het over hebt, dat zijn dan weer die simpelere modellen. En nu wordt er weer winst gemaakt, ook uh, zowel weer bij Nokia. Terwijl het eerst uh, steeds ontslagronde na ontslagronde was. Merkt u daar zelf ook iets van in het bedrijf, dat dat iets... Dat er meer en weer een beweging gaande is, positiviteit is. Ja, het is natuurlijk altijd lekkerder. Maar de, kijk, Nokia is, is echt een heel grote transitie gegaan. Er zijn uh, reorganisaties geweest. Nou, Dat heeft in alle kantoren zijn beslag gehad. Maar wat ik nu voelde is het een organisatie is met, met ondernemersgeest. Uh, waar producten sneller naar de markt komen, waar eigenlijk heel veel goede dingen gebeuren. En, en ja, die flow is, is heel lekker om in te zitten. Is het trouwens een Nokia of Nokia? Ja, Nederlanders zeggen meestal Nokia, internationaal zeg je Nokia. Merk zit dus weer een beetje in de lift. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. De eerste schop gaat vanmiddag de grond in... voor het Nationaal Militair Museum. Dat nieuwe museum is vanaf eind volgend jaar open. En het komt in Soesterberg en komt voort... uit het inmiddels gesloten Museum in Delft... en het Militaire Luchtvaartmuseum in Soesterberg. En verslaggever Martijn van der Zanden ging daar nog even kijken. Het is over en uit voor het Militaire Luchtvaartmuseum in Soesterberg. het, voor het Militaire Luchtvaartmuseum... Vanaf 1 juli gaat het dicht. De meest onmerkelijke actie van de Starfighter was wel tijdens de ontknoping van het treinkamersdrama bij De Punt. De collectie gaat over naar het Nationaal Militair Museum. Een plek waar alle krijgsmachtonderdelen bij elkaar komen, zegt Jan Jansen van het projectteam. Het wordt een uh, publieksmuseum, een Nationaal Militair Museum. Het bestaat uh, zeg maar qua concept uh, uit uh, twee uh, delen. Er komt een soort van black box waarin we in een aantal thema's uitgebreid aandacht zullen besteden aan de Nederlandse krijgsmacht in de totaliteit. Alle onderdelen zien we daar terug. Alles komt daar terug. Daar komt de uh, marine terug. Daar komt de marge Zee terug. Daar komt landmacht en luchtmacht terug. Als we naar de tekening kijken van het, he, van het nieuwe museum... zien we ook een grote uitkijktoren. 33 meter. Mo moet dat een blikvanger worden van het museum? Ja, dat wordt natuurlijk een blikvanger. En die is natuurlijk van, uh, van ver af uh, te zien. Maar het is ook een plek van waaruit je heel ver kan kijken. Het is een ideale plek om een verbinding te maken... met uh, het omliggende landschap. Uh, natuurlijk gaat het om, ook om natuur. Maar vooral ook uh, kan je vanaf die plek... Uh, Verwijzingen aanbrengen naar het militaire verleden van Nederland. Grebbelinie kan je zichtbaar maken. Nieuw-Hollandse waterlinie, Hollandse waterlinie, Limes. Eh, kan je iets mee doen. Austerlitz. Allemaal herinneringen aan het militaire verleden van Nederland. René Parijs van het Militaire Luchtvaartmuseum. Ja, we staan hier tussen allemaal ja, prachtige, mooie, gepoetste vliegtuigen... Die moeten allemaal gaan verhuizen, dat is nog een flinke klus. Dat is op zijn zeg gezegd een uitdaging. Als we inderdaad even naar dit vliegtuig kijken, uh, de B25 Mitchell is het. Het is zo groot dat het niet eens uh, zonder dat we de vleugels gedemonteerd hadden, een paar jaar geleden toen het hier kwam. Uh, binnen konden plaatsen. Met andere woorden, als we het straks moeten gaan verhuizen, we moeten eerst op zijn minst de vleugels eraf. Uh, en waarschijnlijk nog meer delen van het vliegtuig, zoals het er zijn, uh, wielen of delen van wielen en de staart waarschijnlijk ook. Dus een van de consequenties van het verhuizen is dat nogal wat vliegtuigen in kleinere stukken gedemonteerd moeten worden om op een veilige wijze naar de overkant van de openbare weg gebracht te kunnen worden. Nou komen er natuurlijk twee collecties straks bij elkaar in één nieuw museum. Moeten er ook keuzes gemaakt worden? Nou het is niet een kwestie of een vliegtuig voorgaat of uh, uh, mooier of beter wordt dan een tank daarbij. Uh, sterker nog, er worden ensembles gemaakt, combinaties, opzettelijk combinaties zocht in de tijd natuurlijk. Hè. Ergens een moment in de tijd, een historisch moment waar een tank bijvoorbeeld en een vliegtuig. In de tijd met elkaar te maken hebben gehad. En dat noemen we dan wel samen en dat gaan we dan straks te zien. Dan wordt er natuurlijk veel over Defensie gesproken, er moet enorm bezuinigd worden, ook bij Defensie. En dan toch een nieuw museum. Dat zal misschien bij sommige mensen wat vraagtekens doen reizen. Ja, nou dat uh, kan ik me voorstellen dat die uh, vraag gesteld wordt. Uh, dit uh, project heeft een lange achtergrond. In uh, 2000 hebben we met z'n allen geconstateerd dat de infrastructuur zowel van het Legermuseum als die van het Militair Luchtvaartmuseum nogal wat gebreken vertoonde. Nou, toen uh, is uh, het plan geboren om daar in gezamenlijkheid iets aan te doen. In 2006 heeft Defensie ingestemd met het plan om een nieuw museum te bouwen op de vliegbaan Soesterberg. Dit was al zo'n lange aanloopperiode, het zou zonde zijn om het nu te stoppen. Nou, je creëert een nieuw museum, dat is straks gewoon een modern platform om de collecties goed te bewaren, maar vooral ook te presenteren aan het publiek. Het is efficiënt ingericht en uiteindelijk is het ook gewoon goedkoper. Er staat vandaag een waarschuwing in de krant om een aantal theesoorten niet te drinken. Er zit mogelijk wolfskers in en dat is het giftigste plantje dat we in Nederland hebben. Hoort u straks meer over. Eerste verkeersinformatie bij de AWB Erwin de Hart. Met een waarschuwing voor mist in Zeeuws-Vlaanderen. Past u daarvoor op als u in de auto zit? En een treinmelding. Door een kapotte trein rijden er geen treinen tussen Leiden Centraal en Alfa centra aan de Rijn Centraal. Alfa, Alfa aan de Rijn moet dat zijn. Ja, ja centraal. Staat hier Alfa Centraal. Dat is heel erg zander. Tussen Leiden Centraal en Alfa aan de Rijn... rijden geen treinen door een, uh, een kapotte trein. En reizigers hebben meer dan een uur vertraging. Dat is lastig. Hoe is het op de weg, Erwin? Nou, helemaal geen files op dit moment. We verwachten ook niet, uh, niet heel veel uh, ochtendspits. Ik denk rond half, ne uh, rond half negen. Zo'n 35 kilometer alles bij elkaar. Ja, misschien richting de, de toertochten. Ja. Als nou, ze doorgaan. Als He? ze doorgaan, precies. Nou, zolang er niet te veel mensen zijn wel. Even De Hart bij de AWB. dankjewel. Oké. Okay. Dit is het NOS Radio 1 journal met Marcel Oosten. Ja, dan gaan we weer naar Mino Rimmers. Die is in Delft vanochtend. Gelukkig niet met de trein, maar met de auto. Alhoewel, dat ging ook niet al te makkelijk, Maino. Ik heb alleen maar op apparaten vertrouwd. En het was een enorm gedoe om de juiste plek te vinden. Je krijg je op apparaten vertrouwd en de mensen doen het niet goed, hè? Nee, je moet altijd goed mee om kunnen gaan. Gewoon vanmorgen met de wekker was verkeerd gezet. En de TomTom Tom bracht ons bij van alles... behalve bij de juiste faculteit bij de TU Delft. Maar nu zijn we, want ik zie voor mij uh, allerlei robotarmen. Het klopt. We zijn hier bij de opening van het uh, TU Delft Robotics Instituut. Uh, en u bent Martijn Wissen. ja. Ja, en uh, we, we laten hier dus zien uh, wat we allemaal in huis hebben qua robotica... van uh, verschillende faculteiten, werktuigbouwkunde, informatica. Um, um... Nou, we hebben een, een, onze presentator heeft een robotje meegenomen uit Star Wars. Die staat nu naast hem. Ja. Heeft hij ook een beetje gezelschap. Ja, Dat is hij. Ik hoeveel, ja, ja, ja, jij moet even tegen ja. hem praten, anders dan zegt hij niks terug. Ja, je moet wel tegen hem praten, ja. ja. Maar zo kennen mensen veel robots natuurlijk, hè? Uit, uit, toch een beetje uit de science fiction. Dit is wat anders. Ja, dat klopt. Eigenlijk zie je dat, uh, dat er twee beelden van robots bestaan. Enerzijds uit de science fiction, en dan zijn het mannetjes die alles kunnen. Anderzijds uh, de robot in de autofabriek. En iedereen weet, dat is uh, wat ze echt doen vandaag de dag. En wat je hier eigenlijk ziet, is uh, wat er tussenin zit. Ons, wij worden nu aangestaard door twee ogen. Ja, dat klopt. Uh, je, we kijken nu naar uh, de robot Robbie. Uh, dat is een... Uh, Zeg maar een prototype voor staat Er staat een... gewoon Xbox 360 op. Ja, mooi hè. Dat is... Het is een... Wat je daar waar je nu naar kijkt, dat is een 3D-camera. Dat is uh, eigenlijk voor de spelcomputer Xbox. Uh, maar wat, wat je kan doen met die spelcomputer is met je armen zwaaien en dan ziet hij hoe je beweegt. En eigenlijk is dat een 3D-camera die dus diepte kan zien. En dat gebruiken eigenlijk alle roboten die in de hele wereld om hun robots ook diepte te kunnen laten zien. Ja, robots, uh, gaat het ons een beetje... Ik bedoel, waar gaan we heen met de robots? Achter ons staat... staan er ook een paar. Het, het heeft toch allemaal een beetje twee benen en een soort hoofd, zal ik maar zeggen. Uh, ja, je ziet hier toevallig uh, een, heel, uh, een hele ontwikkeling van uh, robots met twee benen. Met name gaat het om de benen hierbij. En dat is dan weer een voorloper van robotpakken waar we nu mee bezig zijn. Dus dat is zo'n robotpak wat je aan kan trekken mocht je zelf niet zo goed kunnen lopen en dat weer willen uh, trainen. Nou is er al het een en ander aan robots. U had het al over de autotechniek, waar uh, ze uh, natuurlijk van die mechanische armen, carrosserie helemaal automatisch lassen. Je kan een robot eindeloos dezelfde beweging laten maken, heel precies. Daar wordt dat voor gebruikt. Je hebt ook tegenwoordig al een soort zorgrobots die helpen dus inderdaad met mensen die minder valide zijn. Um, ja, het, wat je eigenlijk ziet is dat uh, nu de tijd rijp is voor de robots om eigenlijk achter het hek van de autofabriek vandaan te komen... en werk te gaan doen waarbij ze in contact zijn met de mens. Ze ja. komen uh, uh, bij mij in huis. Nou, dat nog niet direct. Oh. Hoor. Nee, dat nog niet. Um, je hebt natuurlijk wel robottechnologie in je huis... maar dat zit dan in de vaatwasser verwerkt. Maar in principe uh, zullen we eerst zien dat ze in het midden- en kleinbedrijf... Uh, en voor de simpele klusjes in de zorg... Hè, dus niet echt de zorg aan het bed, maar het brengen en halen van spulletjes... dat ze daar meer en meer voor ingezet gaan worden. Ja, het, het, het, het werk wat ook niet het meest leuke is voor mensen om te doen? Nee, dat klopt. Uh, je ziet bijvoorbeeld uh, waar wij nu hier in, uh, in Delft in de omgeving... Wij worden achtervolgd. <laughs> <laughs> hij rijdt, hij rolt achter ons aan. Ja, wat wou je zeggen? Ja, nee, we kijken, we kijken nu natuurlijk naar uh, Robbie de robot, die, ja. uh, die inderdaad uh, nu precies een meter afstand of anderhalve meter afstand van jou aan het houden is. En als het goed is, uh, als jij naar achter loopt, dan, uh, dan rijdt hij met je mee. Echt waar? Ja, hij zegt niks. Zo. Oh ja, hij, hij volgt ons. <laughs> hij blijft strak achter mij aan rollen. Je, je bent een, je een stalker. Een <laughs> idee, zeg? Ik ben stalker, ja. Robby, hij volgt me inderdaad precies. Ja, ik kom niet meer van hem af. <laughs> nou, dit is dus een van de dingen die je kan doen met zo'n uh, dieptecamera, die ja. dus diepte kan zien. Maar uh, waar het eigenlijk om gaat... is dat dus de robots uh, meer en meer samen met mensen gaan doen. En daarvoor is dus nieuwe technologie nodig. En die komt nu ook beschikbaar. En dat is, hoe krijg je goede interactie met de mensen? Dus hoe kunnen wij zo'n apparaat goed bedienen? Dat het gemakkelijk is, dat wij hem begrijpen, dat die robot ons begrijpt. En hoe kunnen we ervoor zorgen dat het altijd uh, uh, op een hele veilige manier gebeurt? Hoe komt het dat de TU Delft nu pas aan zo'n robotfaculteit... noem ik het maar even, zo'n robotlaboratorium ontwikkelt? Dat, ik zou dat al lang verwacht hebben. Ja, ja, ja, dat is ook... Uh, ten eerste is het niet een faculteit. Het is een instituut. En dat is eigenlijk een samenwerkingsverband tussen allerlei groepen binnen allerlei faculteiten. En uh, uh, al die groepen die waren al lang bezig met robotica. En eigenlijk het enige wat we nu doen is ervoor zorgen dat we dat allemaal samenvoegen. En daarmee al die bouwstenen die we hebben uh, bij elkaar optellen. En daarmee eigenlijk de robots van de toekomst ontwikkelen. Ik zie Robby ja knikken. Er komt geen... Ja, hij knikt ja, maar er komt geen geluid uit hè? Bovendien... Hij uh, kan uh, niet presenteren. Uh, nog niet. Nou, jammer. Jammer. <laughs> jammer. Je kunt het voorbereiden. Dankjewel, hè. We hebben Marcel kunnen inwisselen voor Robbie. We hebben Lara al ingewisseld. Ja, oh, oh, oh. oh. Dus ze zeggen hier dat je het wel goed doet. Oh, goed. Dankjewel. Gelukkig maar. En Lara is ook maandag weer terug. Alhoewel. A Aartoe begint naar nou me te luisteren. Dus dat gaat wel goed? Ja. Wacht even. Ik ga hem even uitzetten, hoor. Dat kan zo niet. Dankjewel, Aartoe. Op. Hij is uit. Straks meer van mij naar Remmers trouwens over robotica. Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit roept op om de theesoorten heemswortel... galreinigend kruiden en luchtwegenkruiden niet te drinken. Omdat er mogelijk wolfskers in verwerkt zit. En wolfskers is een van de giftigste planten in Nederland. Daarover praten we met de directeur van de Friese botanische tuin De Kruidhof... waar wolfskers ook wordt verkocht. Jan-Willem Zwart, goedemorgen. Goedemorgen. En als dat zo giftig is, waarom verkoopt u het dan? <laughs> ja, um... Uh, er is toch een vraag naar, naar uh, wolskers. Ten eerste is het ook een hele, hele mooie plant, uh, een prachtige plant, hele mooie diepzwarte bessen. Uh, het, is een, het, het is familie van de nachtschade, het is familie van de tomaat. Uh, mooie, bijzondere uh, bloei. Ja, en er is, er is vraag naar. Er zijn verzamelaars in Nederland die zeggen van... Ja, ik, ik wil dat toch in mijn kruidentuin hebben. Want het is ook gewoon een geneeskrachtig uh, kruid. Ja, dat is meestal zo. hè? Met geneesmiddelen, zijn, dat is eigenlijk gif. Uh, hoe, hoe giftig is het? Het is uh, heel giftig. De, de naam zegt eigenlijk al genoeg. Uh, in in, in, in, in uh, kunnen wordt het vaak uh, doodskers of duivelsbes of kwademansbes uh, genoemd. Ja. En wolfskers, uh, die, die naam komt ook omdat men uh, hier vroeger in de middeleeuwen, hier in Nederland, er wolven mee uh, ving. Uh, een paar bessen in een stuk vlees en uh, de wolven die aten het op en uh, die bleven er dood bij liggen. Oh, en en als, als mens kun je er ook aan doodgaan of valt dat wel mee? Je kunt er zeker aan doodgaan. Um, oh. um, het is misschien toch aardig om eventjes iets over, over, over de naam te vertellen. In het Latijn heet uh, de wolfskers Atropa belladonna. En oh, Atropa ja. is, een, uh, is een van de drie uh, Griekse schikgordinnen. En uh, de, uh, die, die, die godinnen die werkten aan de levensdraad. En uh, Atropa was degene die de schaar in de handen had en die levensdraad elk moment kon beëindigen. Belladonna is eigenlijk Italiaans. En uh, dat is een mooie dame. Ja, toch in, toch in, in, kom je die term Belladonna ook wel in uh, geneesmiddelen tegen? Ja, zeker. Ja, zeker. En uh, zeker in, in de homeopathie wordt, ja. uh, wordt niet Atropa Belladonna, maar me meestal uh, Belladonna genoemd. Het is eigenlijk een, een handige afkorting. En dat, dat komt omdat. In de renaissance gebruikte men de, het sap van de bes in de ogen en daar krijg je hele grote pupillen van. En ja, dat, dat, dat wordt tegenwoordig nog steeds gebruikt, want atropine gebruikt een oogarts ook nog om eventjes die pupillen te verwijderen. Als u een keer bij de oogarts bent, dan kan het zijn dat de oogarts even een beetje, nou, een beetje atropine erin spuit... Hele grote pupillen. En dat is een van de symptomen ook. Ja. En dat is ook een van de symptomen als men thee drinkt met uh, wolfskerf erin. Je krijgt er direct hele grote pupillen van. Oh. Uh, rood, een enorme rood hoofd. Oh. Uh, koorts. Dus je kunt dat beter niet doen. Heeft u enig idee hoe dat in de thee uh, beland kan zijn? Is, staat zoiets gewoon in, tussen de andere kruiden dan in? Ja, dat, dat, dat kan heel goed. Um, uh, Wolfskers is een plant die, die kan uh, woekeren. Die, die kan echt door andere planten heen, uh, heen kruipen. Hij heeft in Nederland komt die wel voor. In het wild ook voor. Dat is zeldzaam. In Limburg en in Gelderland wel. Maar eh, in, in Duitsland, waar eh, vaak eh, kruiden gedroogd worden, daar, eh, ja, daar, daar groeit het in grotere hoeveelheden. En ja. Ja, dat, dat kan er prima doorheen ge gegroeid zijn. En dan is het moeilijk eh, onderscheid maken tussen eh, wortels van de, van de heemst of van de, van de belladonna. Ja. Jacob Hooy, firma die de TV met Wolfscars dus op de markt heeft gebracht, heeft inmiddels advertenties geplaatst. Mm, daarin staat, productie is waarschijnlijk Verontreinigd met een giftig kruid, gevaarlijk voor de volksgezondheid. Wel een terechte waarschuwing? Dat is uh, zeker een terechte waarschuwing. Goed. Ja. Nou, bij deze is hij nog een keer overgekomen. Jan-Willem Zwart van de Friese Botanische Tuin De Kruidhof. Dank u wel. Ja, dank u wel. Goedemorgen. Het NOS Radio 1 -journaal de Ochtendklanten met Gert Kluk. Kamerleden negeren, kamerleden negeren de regels over bijbanen, dat schrijft het AD. Ze voldoen niet aan hun eigen regels en de wettelijke plicht om bijverdiensten te melden. Het AD concludeert dat na onderzoek in het zogenoemde nevenfunctieregister. Bij zo'n 30 kamerleden klopten de gegevens niet of waren ze onvolledig of verouderd. Tientallen politici hebben hun bijbanen na vragen van het AD aangepast. Kamervoorzitter van Miltenburg is niet van plan om de kamerleden te gaan controleren. Ze wil geen politieagent spelen, zegt ze. Dat laat. Daar journalisten over. De berekeningen van het Centraal Planbureau over het leenstelsel zijn ongefundeerd. Dat zeggen de SP en de studentenvakbond LSVB in spits. Het CPB zei vorige week dat maar 2200 leerlingen zullen afzien van een studie omdat ze geen basisbeurs kunnen krijgen. Volgens de LSVB is dat aantal veel hoger. Door het nieuwe leenstelsel wordt studeren zo'n 3000 euro duurder. Het CPB beschouwt die kosten als schappelijk. Het SP heeft het over natte vingerwerk en wil dat het Niebud de berekeningen van het CPB opnieuw doet. Eten dat over de datum is, wordt steeds minder vaak weggegooid. Dat komt door de groeiende armoede. Ook producten met fabrieksfouten als een verkeerd etiket... gaan niet langer naar goede doelen en supermarkten in het buitenland toe... schrijft de Volkskrant. De krant maakte een rondgang langs grote concerns... als Hak, Unilever en Avico. Bedrijven geven spullen die overblijven... steeds vaker aan Nederlandse voedselbanken. Ook consumenten verleggen hun grenzen, schrijft de Volkskrant. Waar ze zich vroeger strikt hielden aan de datum op de verpakking... gebeurt dat steeds minder. Trouw heeft een onderzoek gedaan over opvoeden. Vandaag komt de krant met de resultaten. Ouders van nu willen geen gehoorzaam kind. Ze willen liever dat hun zoon of dochter eerlijk, zelfstandig, kritisch en zelfbewust is. Een enquête is een reprisie van die van 1983. Werd gehouden onder de lezers van het blad Ouders van nu. Toen wilden ouders ook al dat hun kind mondig en zelfstandig is. Maar dat is nu alleen maar sterker geworden. Het gehoorzame kind is uit de gratis, schrijft Trouw. Dat geldt trouwens niet voor Andermans kinderen. Die mogen namelijk best wat gehoorzamer zijn. Ja.